Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De samenleving mag weer open tot 8 uur s avonds. Tenminste, dat is het advies van het OMT. Als het kabinet het advies overneemt, mogen we volgende week weer een stuk meer. Waarschijnlijk naar restaurants, theaters, bioscopen en de kroeg. Hoewel het aantal besmettingen oploopt, blijven de ziekenhuiscijfers gunstig. En dus kan er volgens de deskundigen versoepeld worden. Of het ook allemaal gaat gebeuren, dat is nog afwachten. Komende dinsdag staat er een persconferentie gepland. Tientallen reilschoppers hebben nog geen cent betaald na de coronarellen vorig jaar, meldt RTL Nieuws. Vorig jaar liep het in meerdere steden helemaal uit de hand. Er waren protesten tegen de avondklok. Tientallen reilschoppers kregen van de rechter te horen dat ze een schadevergoeding moesten betalen. Maar dat is dus niet gebeurd. In een groot deel van de gevallen ligt dat aan justitie, zegt RTL. De reilschoppers hadden het bedrag moeten overmaken naar een speciaal fonds, maar dat is nooit opgericht. De politie heeft in Amsterdam afgelopen nacht drie grote illegale feesten stilgelegd. Er waren zo'n 450 mensen. Die gingen allemaal netjes naar huis. Er zijn geen boetes uitgedeeld. En hou je van drop en popcorn, dan is dit misschien niet voor jou. Dropcorn. Popcorn dus gecombineerd met drop. Om te kijken of de snack in de smaak valt, werd het voorgeschoteld aan leerlingen van een middelbare school in het Limburgse Reuver. Ik vind die uh, heel erg lekker. Ik vind het wel lekker. Alleen de nasmaak is, uh, ja, is een beetje zoutig. Ik zou het wel kunnen kopen. Maar dan wel in kleinere porties. Want dit is niet iets waar je zeg maar, veel, heel veel van kunt eten. Het idee komt van Joel. Hij wil zijn snack proberen te verkopen aan de plaatselijke bioscoop. Of het een succes wordt is afwachten. Zelf vindt hij vooral de naam dropkorn in alle opzichten zeer toepasselijk. smaakt naar drop, maar je kunt het ook droppen en je mond. Daar heb je echt dropkorn. Dus dubbele betekenis. En dan het weer. Het is bewolkt en meestal droog. Hier en daar kan wat lichte regen vallen. Het wordt zo'n 6 à 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Speel nog eens even een ouder lied. Iets uit mijn leven. Speel eens dat lied dat ik als meisje heb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 Hey, my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 Gods met vrede, alles klinkt onze B tot degene die daarover moet beslissen. Het is je toch al zo saai, zo vervelend en taai dat we kunnen. Grachten. En daarvoor hoorde u Willy Derby met uh, Spaanse nachten. Alleen een beetje anders geschreven, echt in het oude Nederlands, denk ik. Spaans met S-C-H, S uh, S -c -h, zoals de school ook schrijft. Dus uh, ja, dat was uh, blijkbaar vroeger was dat... Uh,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 Nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Die er elke week weer beschikbaar wordt gesteld door Cor Draaier. Die heeft een hele zolder vol met alleen maar oud-Hollandstalige muziek. En elke week komt hij weer een doos brengen met allemaal leuke plaatjes. En die zoeken we dan weer voor u uit.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 We hebben namelijk een jongensorkest en we doen allemaal geweldig ons best. Dit is een orkest van een man van zes. We spelen enkel en want wij zijn stapel. Senne, een sterrennacht, zij lacht hem toe en hij fluistert. Zo leeft de tijd van de leer, dat zandvoel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 Daar staan we ieder zondag, die stilstand aan de draai. Voor een café-terrasje, daar zit een papegaai. Dat duurt nu zo maanden dat hij ons beiden hoort. Hij kan het goed na praten, hij kent het woord voor woord. Bij t afscheid van ons twee, dan zingt hij met ons mee, dief mij nog. Een kusje, daar komt uw autobusje, nu moeten we weer van elkaar. Tot plaatsen ze vond je, mijn lippen op uw mondje, het afscheid valt mij toch zo zwaar. Ik hoor je vast omklem, tot tot autobus je rem. Jij stapt op de marspeer en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het plusje en geeft mij nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat slaat wel.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 The price he pays, where did he go? Hey, he is for saving Ik heb een bot met ja, het zal ik eentje slijpen? Ik ben maar een Oh, God rollend, blood, blood, blood, blood, blood. Eer ja. ja. oh, de heer, wat heb van Ja, hoe baat je deer? en maak je niet bouw, maak je niet kwaas. Ja, kom met een kat die, een liefde lang moet ja. een snoep ziet, De oil, kat met een een Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ik heb je dat nou wel uit mijn maat. Dan kan ik het tijd met mijn pet niet bij. En niemand te deuren, niemand te deuren. Op op met ik Op met mijn na. Op mijn Op posten met visio, op posten met visio, op posten met visio, op posten met visio,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 Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Het laat u achter met Max van Praag met als de klok van Arne Muiden. Ik wens u een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Wend het roer, we komen thuis te varen. Rijk was de buit, maar bang en zwaar de nacht. Land in zicht.